Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Hezbollah bevestigt dat hun leider Nasrallah... gisteravond is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. De militante beweging zegt door te gaan met de strijd tegen Israël. Dat land meldde eerder al dat Nasrallah was gedood bij de luchtaanval... gisteren in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zat hij in een ondergrondse bunker... waar Hezbollah zijn hoofdkwartier had. Er zouden ook andere hoge commandanten zijn omgebracht... De politie opent een meldpunt voor agenten die zich zorgen maken over het grote datalek. Gisteren werd bekend dat werkgerelateerde contactgegevens van vrijwel alle 65.000 politiemedewerkers zijn gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Agenten kunnen nu een telefoonnummer bellen dat alleen intern wordt verspreid. De vakbonden voor politiemensen zeggen al veel meldingen te hebben gekregen van bezorgde medewerkers.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 In Wormer in Noord-Holland is gisteren een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval van haar eigen stier. Het dier was volgens een buurman onderweg naar het slachthuis losgebroken. Het duurde even voor hulpverleners bij de vrouw konden komen, omdat de stier niet meteen kon worden gevangen. Het beest werd uiteindelijk twee keer verdoofd door een veearts en werd onder controle gebracht. Het weer, er trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Het is maximaal een graad of 14 en dat is fris voor eind september. Vanavond wordt het geleidelijk droog en het klaart op. Morgen ook zo goed als droog, vrij zonnig en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Uiteraard met Fred, hij, hij is er gewoon weer. Een heel veel lekkere Nederlandstalige en andere hits. die gaat draaien tussen 5 en 7. Maar zover is het nog niet, want wij zijn lekker thuis in de studio. Als morgens vroeg, de haar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweek, Als morgens vroeg.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 En die schoot op doel en vervolgens stond daar nog een speler, Salim vertoe. En ja, nou jij zegt, uh, dan zegt men van de IJmuiden, het is buitenspel.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 En hier is de mooie zingel van de police.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 Yeah. betrayed every alibi you have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 Between us, Big man gonna break the pieces Spinning and can't believe it Spinning, spinning, spinning Uh, turn around Turn it up Talk a bit, zip it up Lock it wind and close it up Up, up, up, up yep.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 gedronken worden. Maar moet je, je mij alleen? Jantje zag geen pruim In een zoomzoom knollenland. In Als we gaan dan met z'n Kampeljaren hand, hand. hand in hand Als het juist twee kondjes hoog, hoog is Met z'n allen, allen naar de Zaan Zie de maan schijnt door de bomen Zie de maan. Weer naar Rotterdam te gaan even een tussenspel aan het strand daar in het rondschoen ik, ik heb mijn wagen volgeladen Tussen het Zou het, gaan, Zou het erg zijn, lieve ouders? Zijn, zijn, Dat we al betrossen zijn. Dat we al betrossen zijn. Eddeltjes lagen bij nachten. Lage Overal waar de meisjes zijn.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 De andere luiter, die wij ooit jarenlang bij ons in de studio hebben gehad. Dat is een oom van hem. Dus ja, het, het, het, het is nogal een beetje iets bij S.P.S. Antwoord om over na te denken. Maar die inworp levert niks op. En Levi van Hamersveld mag weer uh, zeg maar, hem bezighouden met de uittrap En dan wordt er weer van achteruit weer opgebouwd. Dat gaat onder meer via Rico van den Burg die daar achterin staat. Uh, hier heeft Subashi nu de bal. Maar die speelt hem weer terug, waarvan ik denk dat ik het wedstrijdformulier niet dat hij naar Posten uh, wordt uh, gespeeld, uh, en vervolgens uh, gaat hij naar oudgediende milan Berg. belekom dan uh, probeert hij daar uh, de spits Salim Partou te bereiken, toch bij SV Zandvoort uh, het balbezit maar het, uh, de paas van Castelfries die komt niet aan bij de speler die, uh, die dat had moeten krijgen, dat is Dex Stakker. nu uh, is Aymeiden weer bezig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 Nou ja, in zekere, zin, in zekere zin wel. Je moet gewoon kijken. Wat, wat, ga, je, wat, wat ga je aanbieden? Wat, wat zet je op de markt? En, welke kwaliteit? Welke kwaliteit natuurlijk. Dus nou ja, goed, daar hebben we naar gekeken en we hebben er dus voor gekozen om een compacte elektrische auto op de markt te brengen.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 225 kilometer volgens de WLTP testcyclus dus dat is, dat is nou ja goed uh, genoeg eigenlijk voor de meeste uh, mensen want we hebben daar ook al onderzoek naar gedaan en het onderzoek blijkt dat de gemiddelde uh, forens niet meer dan 37 kilometer per dag rijdt dus nou ja goed uh, gebruikssituaties dat is natuurlijk voor iedereen weer anders uh, maar voor de meeste mensen zal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 Je moet er gewoon even de rustigste tijd van nemen. Even een croissantje ja, nemen. Precies, precies. Nee, hij, uh, hij kan van 20 naar 80% laden aan de snellader in drie kwartier. Oh, oh. nou ja, dat is precies die, die, dat, dat rustmoment waar ja. ik het over had. Dus, ja. En um, nou, dat lijkt me ook een, een leuk boodschappenautootje. Ja, dat zeker, ja.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 Nee, nee, nee, nee, dat. Ja, nou, dat Max, je hebt heb je geen klein nee. fotoestelletje foto bij je. Nee, nee. Ik, ik heb zelf geen fototoestel bij me. Uh, nou ja, het is natuurlijk wel interessant om te zien wat de andere mensen doen. Maar. Uh, heb je die Tesla gezien? Dat monsterlijke auto. Die is uh, niet te geloven. Wat. Daar wat, wat, uh, mag niet eens de weg op zo, uh, zo eng in zien.